Freddy van met het NOS Journaal. In het asielzoekercentrum in Goes is corona uitgebroken. 49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen zijn positief. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en mogen het terrein niet af. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zijn er nog geen bewoners naar het ziekenhuis overgeplaatst. Eergisteren besloot de GGD de bewoners te testen omdat een aantal van hen klachten had. Nu is een deel van de locatie speciaal ingericht voor bewoners met covid-19. Verder is de mondkapjesplicht weer ingevoerd en moeten bewoners afstand houden van elkaar. De organisatie weet niet hoeveel bewoners gevaccineerd zijn... want dat mag niet worden bijgehouden. De dringende oproep van het kabinet heeft dit weekende bij vijf provincies extra plaatsen voor asielzoekers opgeleverd. Het zijn er in totaal zeker 550 extra. De vijf provincies die opvang hebben toegezegd... zijn Drenthe, Overijssel, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Vrijdag vroeg het kabinet met spoed om de extra plaatsen... omdat de opvang in Ter Apel overvol zit... Bij controles zijn twee voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land om import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto's zitten vast. En Harry Lavrijse heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel op de sprint veroverd. Bij de WK-baanwielrennen in Roubaix won hij opnieuw van Jeffrey Hoogland. Lavrijze pakte in Roubaix, net als vorig jaar in Berlijn, drie gouden medailles. De wereldtitel op de sprint, op de Keirin en met de teamsprintploeg. Het weer tot slot. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het een graad of drie. In het westen kan het zeven graden worden. Morgen overwegend bevolkt. Er trekt dan een gebied van regen over van west naar oost. Het wordt dan ongeveer 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Heel veel vertraging heeft het verkeer op de N513 Castricum richting Limmen. Bij Castricum tot de aansluiting met de N512 een half uur tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat ben jij? Want zo ben jij? Want zo ben jij? zo ben jij? Oh, dus ik ben een antwoord. Oh, dus jij bent het antwoord. Laat me je wakker schudden uit jouw droom. Je noemt mij gek als het even niet loopt. Maar jongen, dat werkt niet zo. Elke week ga je niet die zo. No zone. De aandacht die je vraag vind ik zo goedkoop. Of zit je met Joker je bij die host of zo? Ik ga jou niet meer veranderen. Dat is ook niet So bad oh. And I'll customers you drive That's what I feel the moment you arrive You get something so unique I'm in the top Lijstje de en harp Second tijd is toch een der, kan z'n raf loslaten. Love in a baby be love in a I'm oh.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 Het probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien we elkaar niet zo vaak, dus zal ik er zijn.